Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Door Almeegens met het NOS Journaal. Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet... vanwege toenemend aantal zonnepanelen. Dit jaar kregen netbeheerders daarover ruim 3200 klachten. Bijna de helft meer dan vorig jaar. Vooral in polders en in oudere stadswijken... kunnen verouderde delen van het net de stroomtoevoer niet aan... Daardoor worden zonnepanelen automatisch uitgeschakeld... juist als het zonnig is en de panelen dus veel opbrengen. In de Amerikaanse staat Arkansas is door een tornado een verzorgingshuis verwoest. Eén persoon kwam om het leven. Twintig mensen kwamen vast te zitten onder het puin. Die zijn bevrijd door de brandweer. Vijf mensen zijn zwaar gewond geraakt. Ook in andere staten heeft noodweer tot gevaarlijke situaties geleid. In het zuiden van Illinois stortte het dak van een magazijn van Amazon in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 Donderdag werd duidelijk dat de onderhandelende partijen dichtbij een regeerakkoord zijn. De kans is groot dat het begin komende week wordt gepresenteerd. In delen van Gelderland kan het plaatselijk erg glad zijn door ijzel, meldt het KNMI. Vooral aan de zuidkant van de Veluwe en in de omgeving van Arnhem en Doetinchem is er kans op gladheid. Het KNMI heeft voor de komende uren voor Gelderland code oranje afgekondigd. Voor andere provincies in het Noordoosten geldt vanwege gladheid een lager waarschuwingsniveau, code geel. Het weer, verder zon afgewisseld door wat bewolking. Later vanuit het westen meer bewolking en dan wordt het 4 tot 7 graden. Vanavond gaat het regenen, morgen wordt het een stuk zachter, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Voor knooppunt amstel is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht...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 Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. Toebak Alles leeft. is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks geschiedenis. Dus oh, oh, oh. even een happiness. kerstplaatje, dames en heren. Wake up the Train. happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told. And I to tell the world before I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 And a smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake it up, shake it Een jaar geleden, dit hè? Shake up Christmas time. Ja. Maak het eens wakker. Maak er eens die anders van. Voornemen voor iedereen. Uiteindelijk zie je toch alweer bij het gezin. Hoewel, oh nu is het wel het moment om het even anders te doen. Train shake up the Christmas time. Het is de, de zaterdagmorgen. De tweede gedeelte in het Radio programma. We kijken natuurlijk even naar de geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker heftig, wat ik heb zitten lezen gisteren. Het leger van Elsa die zich tot. ...taal heeft misdragen met de dode eskaders. Het ging over het, bad, uh, het bloedbad van El Morzote. El Morzote, denk ik dat je het uit moet spreken. En uh, je had namelijk uh, de, de, de burger... Um, even kijken, Nationaal Bevrijdingsfront. De, de Faro Bunto Marti, Die uh, was opgericht door uh, Filo Castro. En die war, was eigenlijk in eerste instantie gewoon voor de burger om opstand te komen tegen de Salvadoriaanse militaire regering... die gesteund werd door de dodenescaris... om daar tegen op te treden. En die had uiteindelijk zich verschanst in alle dorpen... En dat wist de regering. En ze zijn die dorpen gaan bezoeken op 10, 11 en 12 december. Op zoek naar die guerrilla-strijders. Die konden ze niet echt vinden. Uiteindelijk moesten al die boeren die daar wonen... en ook alle mensen, inwoners, naar het plein komen. Daar moesten ze op de grond gaan liggen. Daar hebben ze een hele dag gelegen op de grond. Uiteindelijk moesten ze terug naar hun huis. Zichzelf opsluiten in het huis. En de volgende dag gingen weer iets gaan. En toen moesten alle mannen... Die werden gemarteld, uh, dan doodgemaakt. Die vrouwen ook alleen narigheden mee uitgehaald. Daar kan je je fantasie wel op loslaten natuurlijk. Sommige, waren, sommige kinderen waren bijna niet ouder dan 12. Ze hebben daar bij elkaar iets van... wat was het, acht, 900 mensen... hebben ze er doodgemaakt in die dorpen. Volgende dag zijn ze naar naar volgende dorpen gegaan. Dit hebben ze onder de pet proberen te houden. Het bloedbad van El Morzote. Het is niet gelukt. Uiteindelijk hebben de journalisten daar verslag van gedaan. Maar het is bizar wat zich daar heeft afgespeeld in 1981. Verschrikkelijk. In Salvador. Ja, nou, wat meer? Ik, ik heb een wat leuker bericht. Het is, uh, in 2013 heeft de politie in Roemenië in een, in een flat in de stad Sibiu een ware kunstgat ontdekt. Het ging om 22 schilderijen, die waren al 10 jaar geleden gestolen uit particuliere kapellen in Italië. En het, uh, de waarde was zeker 400 miljoen euro. Zo. Maar er zaten een heleboel olifantschilderijen die misschien nog wel meer waard waren. Maar het thema was vaak uh, die van Assisi, die uh, Franciscus van Assisi. En uh, de doeken verkeerden echt in perfecte staat. En ze, ze, ze, sommige waren zelfs deskundig gerestaureerd de afgelopen. Okay. Jaren. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, dat hoor je niet vaak, dat ze deskundigen gerestaureerd zijn. Vaak krijgen ze het hoor van... de auto ja. zo slecht gerestaureerd, moet helemaal over. En wij hebben een mannetje die kan het heel goed. Met mm, een rollertje. Leuk verhaaltje. Met een rollertje. Ja, met een rollertje, juist, ja. Dat soort dingen weken. Ja. In 1983 vijfduizend vrouwen om Silica het kruisrakettenbasis Greenham Common in Engeland. En sommigen proberen de hekken neer te halen. En het is uh, Woman for Life on Earth. En hier hoor je ze met z'n allen zingen... Het begon allemaal in 1981 met 36 vrouwen die zich aan het hek hadden geketend. Want die maakten zorgen over de toekomst van hun kinderen. Als er zoveel kruisraketten worden geplaatst daarbij bij eh, Greenham Common. En uiteindelijk groeit die groep aan tot duizenden vrouwen. Alleen maar vrouwen, hè? geen mannen. En die vrouwen worden erop aangekeken. Ook zelf. En die heb je thuis niet wat te doen met je kinderen en zoiets? Ga koken, mensen. Ga koken. Uiteindelijk hebben ze dan ook nog vrouwen van hun, uh, of, uh, foto's van hun kinderen hebben ze aan het hek hangen door te laten zien. Dit kan zo niet. De toekomst is dit niet echt niet. Houd ermee op. Uiteindelijk hebben ze dus in 1983, hebben ze, ik uh, 30.000, 70.000, wordt steeds groter. Hebben ze een grote uh, cirkel om Kruisrakettenbasis heen gemaakt. Hand in hand staan ze daar. En uiteindelijk in 1998 zijn ze, geloof ik, allemaal weggehaald: die kruisraketten. En uiteindelijk zijn ze nog gaan demonstreren tot met 2000. Want ze wilden uiteindelijk daar een. Um Noem je dat? Een gedenkteken voor de enige vrouw die daar om het leven is gelaten. Uh, bij, tijdens die opstanden. En uh, dat was. Ik zit even te kijken. was één vrouw die daarbij dood. Oh, Ellen Thomas. Die is daar okay. ooit bij om het leven gekomen. En dat hebben ze uiteindelijk gekregen, die gedenkteken. En toen is het alles met rust gelaten. Een maar heldin, het was heel een heel goed en, uh, echt Een echt opstandig vrouwtje. Ja. Opstandige vrouw. Nou, om bij de vrouwen te blijven. Het is vandaag vier jaar geleden. Dat Gloria, Gloria of Gloria Wekker, de Joker Smitprijs wint. En uh, Gloria Wekker is eigenlijk een dame die is uh, surinaams Nederlandse antropologe, gespecialiseerd in genderstudies. En uh, vrij bekend over haar werken, over racisme in Nederland en zo. Maar de Joker Smitprijs, ik, ik had nooit uh, uh, herinner mij haar niet. Nee. Maar uh, zij heeft dus, was uh, een vrouw die echt ontzettend veel deed met. Uh, met, met Nederlandse feminisme. Zij had een artikel toen ooit geschreven. Dat heet het onderhagen bij de vrouw. Dat was het begin van de tweede feministische golf in Nederland. En zij was ook samen met Hedy Dunkona en zo. Ze is niet oud geworden. Ze dus heeft uh, borstkanker gekregen. Maar zij was met uh, Jeroen de Wild of zo was zij getrouwd of zo. Oké. Jij zegt iets Jeroen nee. de Wild? Jeroen de Wild, nee. Oké. Okay. Nee, nee. Ja, maar die, die, die heeft, heeft wel haar uh, erfenis voortgezet. En uh, iedere twee jaar. Wordt dus een prijs uh, uitgereikt aan iemand die zich echt voor de, de vrouw heeft ingezet. Oké. Okay, dus dat nou. is een mooi vervolg op jouw ja, artikel. Ja, zeker. zeker. Eens van, uh, het zou een van de groep kunnen zijn die daar uh, heeft uh, rondgehangen. Ja, zeker. De Greenwich Common, 1992. <laughs> Jawel. Dan gebeurt het in 1992, nee, ik zit even te kijken waar ik de gossen heb neergezet. <laughs> het gaat namelijk over uh, 538, Oh ja. ja. die uh, wordt opening uh, van 538. Ja. Vorige week vrijdag, radiozender 538 van start. Het popstation oh. van Lex Harding met veel oud Veronica Corriveeën. Zoals Erik de Zwart, Will Luikinga en Wessel van Diepen. Veronica-pionier Lex Harding liet zijn nieuwe station openen door de nu 83-jarige Veronica-oprichter Bul Verwij. Hier zit een gevoel in, in dit radiostation, hier zit een stuk ziel in. Die helaas niet meer bij Veronica zit. Ja, grappig, dat was natuurlijk de oude frequentie van uh, Veronica van op het schip: 538. De middelgolf, uh, ook nog een andere frequentie. En uiteindelijk hebben ze, zeg maar, een, een, een grote groep van Radio 3. En Veronica hebben uiteindelijk uh, deze 538 opgezet. En ja, het was, zat, vroeger zat het in het oude studio uh, in uh, Bussum. Daar in de jaren 50 is daar televisie gemaakt. En op een gegeven moment zijn ze verhuisd ver, ver, in 2012 naar een oud-NCV-pand in Hilversum. Allemaal heel veel professioneel Natuurlijk, 50, wie kent het niet? Natuurlijk, bestaat Maar Hoorde je jaar. de stem van de verslaggever? Ja, natuurlijk. Dat dus uh, uh, was Albert Van Linden. Toen was hij oh, nog Albert. gewoon uh, verslaggever, volgens ja, mij, in die ook, tijd. Ja, dat was uh, ook shownieuws, was dit, hè? De, de, de bestond toen nog, shownieuws. Ja. Heel grappig. Zeker ja. 1936, uh, koning <coughs> Eduard de... Is er volgens mij, doet uh, uh, afstand van de troon en wil trouwen met Wallace Simpson. En Wallace Simpson is niet zomaar een vrouwtje, dat is namelijk een uh, gescheiden Amerikaanse vrouw. En die begint aan haar derde huwelijk. Nou goed, hij, uh, hij neemt afstand en hij doet even een toespraak. Dit is Windsor Castle, zijn Royal Highness Prince Edward. Een paar uur geleden heb ik mijn laatste duty als king en emperor. En nu... dat ik ben succeeded door mijn broer... de duke van York... mijn eerste woorden... Dit heb ik al versneld, hè? Kan je nagaan wat zo'n trage <laughs> <tos> toespraak was in 1936? Nou goed. Ja, ja. Deze ja. Wallace Simpson werd niet met de open armen ontvangen... dus vandaar dat hij ook van de troon moest af afstand moet doen. Omdat namelijk... Ja. Uh, uh, zij uh, werd uh, uitgemaakt voor... Duitse spion. Ook nog. Ze was ja. gescheiden natuurlijk... En er was ook een beetje saromassagistische trekjes waren in dat, uh, in dat huwelijk ja. van uh, Edward en uh, Wallace. Dus uh, nee, dan maar niet een koning. Maar uh, de broer werd uiteindelijk de koning ja, van dus, uh, Edward. Pech Edward. van Elisabeth, hè? Ja. dikke pech. Ja. In 1941, Duitsland en Italië verklaarden de Verenigde Staten de oorlog. Maar nou, het consequentie was dus toen wel dat de Verenigde Staten dus de oorlog terugverklaarden. En dit was dus echt. Uh, Inmenging in de Tweede Wereldoorlog uh, in Europa. Dat was dus uh, november... Uh, ja, december 1941, uh, toen al. Oké. Okay. Ik, ik wist niet dat dat zo vroeg al was. Nee, nee. Dus, uh, dat vond ik wel bijzonder. Ja, al die daders noemen ons huis ook nooit helemaal. Goed, ik kan nog één dingetje wat ik volgens mij speel. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat ook nog wel hadden het net over Radio 538, die dan start. Maar er was nog een andere De FG, de Franse uh, private radiozender, wordt gestart in 1981... En FG is, is dit radiostation. Dus even, even lekker gewoon even. Ze draaiden vooral elektronisch. Ja, house and dance. Je kan op YouTube echt heel veel bandjes horen... die ze dan zeg maar gewoon op YouTube hebben gezet. Het is gewoon lekkere dansbare muziek. Echt bij de dansen shit. Dansbare shit gewoon. Het was echt een heel belangrijk station in uh, Frankrijk. Ze hebben momenteel geen frequenties meer, maar zitten op uh, DAB+. Plus zitten ze en kun je ze nog wel luisteren. En uh, het is nog steeds uh, wel dansbaar, maar ook een breder soort aan muziek wordt er gedraaid bij FG. Radio FG. Nou goed, is over even een stukje geschiedenis. We hebben straks onder andere de verjaardagen voor je klaarstaan. Wie is de jarig of zou jarig zijn geweest? Dan hebben we eerst nu hier maar Go to Hell. Sorry? Clinton Kane. Waking up in the morning's hard. I miss you, even though it don't make sense, Hiding in my chest to breathe, when all I see are stories of our love, so hard, but it wasn't enough. I'm going out to a party, and the only thing they're asking is how you are, saying I'm but really i'm crying and my head is so fucked from what you did i'm getting drunk tell me tell me him and go to hell I'm trying hard to hate you But I can't stop loving who I thought you were Was it ever real or your lips just stained From him don't call me honey You're the best and worst of all So tell me, tell me Ja, ze hebben lekker zo'n scherp randje op je stem. Clinton, geen... Maybe someday I'll be okay. Oh, wat lekker Steen. Nee, het is niet van Steen. Maar die had het wel kunnen zingen. Maybe someday I will be okay. Oh, lekker drama. Leuk hoor, dit. En het heet Go to Hell. Nou zeg, kan het een tandje minder? Goed, het is de zaterdagmorgen. We kijken even wie de jarig is natuurlijk. En er zijn altijd wel weer... Uh, Zik, Basje, roep het maar even. Wie uh, deelt eruit? Jazeker, degene die niet meer uitdeelt, maar hij is wel heel oud geworden. Hij is 103 jaar oud geworden en je kende van dit. Echt een hele grote hit geweest. Ik zit te kijken naar uh, een medepresentatrice. Ja? Geen idee. Dan nog, doe, doe nog een fragmentje uit zijn uh, collectie, dit. Nee hè? Jezus, wat een muziekkeuze. nou! Veel muziek allemaal. Moestal. Elliot Carter. Oh. Hij is in 2012 overleefd. Toen was hij 103. Hij had er ooit een verzekeringsagent had hij op bezoek. En dat was de verzekeringsagent uh, Charles Ivies. En die zat ook een beetje in de muziekwereld. Die zegt van, hé, hey, jij weet best wel veel meer voor muziek, Elliot. Jij moet misschien de muziekwereld, daar moet je iets in gaan doen. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan en heeft hij daar heel veel muziek gemaakt. Hij maakte muziek van 19. 38 met is dat hoor je nu. Tot met 2008, toen was hij al vet in de 90 maakte hij nog steeds muziek. Toen maakte hij een vloedconcerto. Die man is gewoon echt alleen maar aan muziek bezig, bezig geweest. En uh, nou ja, goed, uh, hij heeft ook uh, opleiding daarvoor gedaan, een master in music. heeft hij al deze Elliot Carter. Hij heeft heel veel muziek gemaakt, dus voor films ook. Goed, wie nog meer? Ja, ik zie ook uh, Carlo Ponti. En uh, dit was een Italiaanse filmproducent. En hij was ook erg, uh, erg bekend eigenlijk door Dr. Cifago, Boccaccio en Una giornata particolare. Want zijn tweede echtgenote was de actrice Sophia Loren. Ah. Dus, uh, dat was natuurlijk wel een prachtige dame. Dat mag je En met haar heeft hij toen uh, die film gemaakt. En die is, is toch wel behoorlijk beroemd geweest, die film. Aha. Nou goed, vandaag uh, wordt ze 86. het is de vrouw van Frits Bolkestein geen ga je natuurlijk nooit raden. Hè? Waar is Frits Bolkestein ermee nou getrouwd? Femke Boersma. Oh, Femke. Uh, ze is 86. Ze heeft jarenlang in allerlei toneelschap, toneelgezelschappen gezeten. Van de jaren 60, 70, 80, 90, in de jaren 2000. Allee tv-series heeft ze meegespeeld. Onder andere dit. Mediecentrum West natuurlijk. Maar ze zit ook in de Raad voor de Kunst. Doet ze allerlei dingen nog. Dus een actief vrouwtje. Jazeker. Pastorale ja. speelde ze. Mevrouw Poerstramper. Uh, kijk. <laughs> Maar goed, het is dus de vrouw van Frits Bolkestein. Vond wel, wel apart Ja, zeker bijzonder. En ja. Wie vandaag ook jarig is, is Brenda Lee. Zij is van 1944. Oh ja. Dus, uh, zij is 78 jaar oud. En dat was dat nummer I'm Sorry. Oh. I'm sorry. I'm sorry. Zeker. Sorry, Brenda. So sorry. Ja. Op jonge leeftijd. Het was ook alweer tien... Op tienjarige leeftijd kreeg ze een contract aangeboden. En 10 jaar? Op tien jaar. Know, via een radio deed ze mee aan een zangwedstrijd. En in de jaren zestig was ze niet zo actief. In de jaren zeventig weer een stuk meer. Maar goed, dat, ja, in 1956 kreeg ze een contract bij Decca Records. En treedt momenteel nog steeds wel op, maar een stuk minder, ja. 78, bijna 80. Dus dan wordt het wel een tandje minder. Althans, dat hoeft niet altijd zo te Ja, nou, Ik vind het wel heel uh, uh, prettig om te, te horen, dit soort muziek. Zeker. Het is, dus, uh, heel, het is zeker heel prettig. Nou, Degene die ook vandaag jarig zou zijn geweest... De man die dit maakte, Rogier van Ottelo. Hij is helaas maar 46 jaar oud geworden. had uh, longvleeskanker. Longvlees? Longvleeskanker. Hoe noemen ze dat? Ja. Ja. Ik heb het overschreven. Ik denk ook dat nou, zou kunnen. Maar goed, in 1988 overleed hij... Hij is een van de bekendste Nederlandse componisten natuurlijk. Hij is de, zoon, de oudste zoon van Willem van Otterlo, ook muzikant. En zijn opa was ook muzikant. En uiteindelijk speelt hij zelf viool, drums, piano. Hij zat bij Edwin Rutte in de klas. Edwin Rutte op de drums. Oh? En hij speelde andere instrumenten. En ze hebben een soort... Uh, was het wel hier? cold combo gezeten? Nou, cold case. Hmm. Nou, ik heb het verkeerd opgeschreven. Maar goed, uiteindelijk, Metropool Orkest heeft hij uh, begeleid. Natuurlijk, Soldaat van Oranje heeft hij allemaal gedaan. Weet ik veel allemaal, dit heeft hij ook gedaan. Wat een prettige dit? Hmm? Turks Fruit is dit. Maar ah. dat is zijn versie. Oké. Okay. heeft hem natuurlijk ook gedaan. Oh ja, ja nou Persons. herken ik hem wel. Ja. hoop van Zeven heeft hij ook gemaakt. De, de, de, de man die de scène dat ze op de fiets naar Amsterdam natuurlijk. gaan... zijn met het ijsje... Ja. Je pikt die gewoon even uit de hand van iemand, weet je. Zeker, hier ja. heb je een ijsje. Ja. Goed, vandaag wordt hij 63. Nicky Six. Nicky Six. En, en Nicky Six. Ik dacht eerst, is dat een vrouw? Met nee, Crew. nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, op mijn Motten Crew. staan heel veel van die gasten met lange, maar dat zijn toch allemaal mannen? Of heb ik me nou vergist? Nee, hij heet eigenlijk Frank Carlton. Se, Serano-Fano-Fern... ferrana Se, Se, Precies, heel goed. En uiteindelijk was hij 22 jaar oud. Toen was hij zo klaar met zijn naam. Toen heeft hij hem veranderd. Officieel veranderd in Nicky Six. Waarom? Omdat hij niets, niks meer met zijn vader te maken wilde hebben. Uiteindelijk werd het een man die toch wel echt een beruchte levensstijl had. Veel drugs en drank. En ooit bijna was hij... Nou ja, hij was eigenlijk al doodverklaard in 1987... Aan drugs. Toen hebben ze hem nog maar gereanimeerd. Toch maar even wat proberen. Twee keer injectie van de adrenaline rechtstreeks in zijn hart. Je ziet het in ja. onder andere films. Ik wist niet dat je de adrenaline gewoon in een spuit kon doen. Ik dacht altijd iets wat je lichaam zelf aanmaakt. Nee, dat klopt. Dat kan je... En bij wie haalt de adrenaline dan weg? Die, ja, goede vraag. Ja, ja. oké. Okay. Dat hebben ze ook bij Pulp Fiction ook, hebben ze het ook gedaan. Dat ziet er ook zo vaag uit. Maar goed, dan kom je weer tot, uh, tot uh, leven. En heeft ja. hij zijn, zijn antwoordapparaat nog even ingesproken met... Hoi, met Nicky. Ik ben niet thuis, want ik ben dood. Ja, maar het mooie is dat hij gewoon een nummer heeft geschreven. Het heet Kickstart My Heart. Ja, kick. Geïnspireerd op zijn bijna doodervaring. Heeft hij die ook echt meegemaakt? Ja, en hij heeft ook een boek geschreven. The Heroine ja. Diaries. Dus de man Nicky Six van Motley Crue. Bijzondere man. Bijzondere, bijzondere man. Glam rock. Ja, ik had even wat muziek voor ze moeten uh, ja. uitzoeken, maar goed. Uh, Vandaag is ook jarig uh, Jermaine Jackson. Hij is uit 1954, dus hij wordt ook 67 jaar. Oeh, kijk. En uh, die had ook dat nummer, volgens mij was hij dat, met Piazadora? Ja, the rain When the rain, rain begins. Ja, oh, dat is Misschien wel een leuke Keus. Dat is nog wel een grappige okay. keuze Ja, die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Ik heb hem echt, ik, hij is destijds zo vaak gedaan dat ik helemaal doodziek van weg. Maar John Kerry hoort vandaag 78. Zie ik dat goed? 76. 78 wordt hij volgens mij. En eh, niet te verwarren met John, uh, Al Gore. Ik dacht, is dat Al Gore van die uh, Onconvenient Troef? Dat is ja, hij niet. jawel. Al Gore nee. van de Inconvenient Ja, precies. Ja. En, uh, John Kerry is eigenlijk een politicus van de Democratische Partij. Uh, hij is sinds uh, 2021 speciaal klimaatgezant onder president Joe Biden natuurlijk. Uh, en hij is ook al ooit presidentkandidaat geweest in 2004. Toen verloor hij het van George W. Bush. In 2008 deed hij toen niet meer mee. Toen ging ik, ben er klaar mee. Die gast heeft in Vietnam echt helder daar uitge, uh, uitgevoerd. Gewoon, hij heeft ook de, de, de Purple Heart gekregen. Uh, de bronzen ster. Hij heeft daar mensen uit het, uit het, het frontlinie vandaan getrokken. Hij is met een bloedarm is hier nog weer het strijdtoneel opgetrokken. Nou, uiteindelijk heeft hij ook uh, rechtszaken aangespannen. Over het feit dat, dat Amerika daar heeft uitgevreten. Dat dat niets heeft uitgemaakt. Nou goed, De man heeft echt wel zijn sporen verdiend. Maar ook op politieke gebied. Zeker deze John Kerry, 78. Oh goed, ik zie dat jij al de Jolande keuze aan het uitzoeken bent. Ik heb hem al klaargezet. Zo. Nou, zullen we het voor, voor de verandering dan eens. doen? Wil je gelijk doen? nu al? Zullen we hem gelijk maar doen? Okay. Oh, ja. Goed idee. Pia Sador en uh, Jermaine Jackson. Met ja, die kent vandaag. ik nog maar niet. Hoe oud wordt hij je vandaag? Hij, is uh, 67. 67. Ah, hij is erg mooi op deze clip. Ja. Lang geleden. Ja, zeker. Broertje van Michael Jackson. Mocht je het bent. Niks moois als een soort website-story roepen in een videoclip natuurlijk. De ene gang tegen de andere gang en van de ene gang er is een meisje die verliefd is op, op een jongetje uit de andere gang en die gaan dan samen dansen of is het vechten en dan heel mooi aangekleed. Ja precies, Piers door en uh, Jermaine Jackson and when the rain begins to fall I'm the sunshine in your life. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou ja. Sorry, nee het staat niet in mijn keel. Oh, was is dat? Het visgraadje. Maar even een testje doen ja. denk ik. Nou goed, je begrijpt wel, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, ik heb een prachtig bericht. Zeker. Want uh, het is dus zo dat uh, de fans, als Marcel, Aad en Harry... En Marcel heeft uh, deze dit jaar, uh, de ondernemer van het jaar, is hij geworden. Nou, en uh, als prijs gaan zij dus naar Abu Nee hoor, dat is niet zo. <laughs> Maar hij gaat dus met uh, Aad en Harry, ze gaan met z'n drieën gaan ze naar Abu Dhabi om daar uh, die race te zien. Oh, en hij blijft. heeft dus ook, uh, zijn café is dan dat racecafé geweest. Toen, oh, oké. Okay. Dus hij is helemaal superfan. En uh, dan dus zie je dus onderaan dan ook weer zo'n zuur bericht van... Ja, niet noodzakelijke reizen. Nou, ik dacht niet dat dit noodzakelijk was. Ik denk, ja, het hele carnaval, de hele... Dit hele circus dat gaat overal heen. Dat, dat is gewoon ook een mooie. Dat allemaal niet noodzakelijk. Nee. Nou, horen we je niet over. We zijn allemaal van, van die dingen die het leven zo leuk maken, gewoon. Ja, ja precies. Maar yes. het is gewoon heel leuk. Want ja. uh, de vader van Marcel is, dat is de Ciatie, die Hij heeft ook zo'n koffer gepakt. En ja, ze vinden het helemaal leuk. En uh, ze hadden het ticket hadden ze vorig jaar in maart al geboekt. Okay. En ze kunnen zo waar heen, Dus die zijn helemaal ja, blij. Zeker. Ik heb er niet dus, van geslapen uh, gewoon. Oh, Ja, Ik kan niet meer. Ik eet niet meer. Ik drink niet meer. Ik slaap niet meer. Nee, zeker. Eet en slaap niet meer. Het is echt een Erg heel leuk. drama gewoon. Dan gaat leuk. het over rondjes rijden er een Maar je ja, ah, Doe even normaal. En dan heb je nu de finale. En volgende week begint ze weer met de nieuwe. Dan gaan we weer. Dan gaan, we. dan okay. dan nou, gaan ze weer met de uh, nieuwe gebeuren. Ja. Wat gaat gebeuren met de manege hier in Zandvoort? Ja, dat is even de vraag. Namelijk de Rutgerplaats. Ruud, dat is namelijk een uh, manege. Er zijn in Zandvoort maar twee maneges. Er is ook een, stand voor, ook een manege ergens bij. Uh, hoe heet het daar? Uh, uh, Bentveld. Maar die schijnt ook weg te gaan. Dus straks heb je toch echt wel een probleem dat heel veel paarden gewoon niet op stal kunnen ergens. En uh, het, ja, het is ook de leeftijd. Uh, de manege is. ...is klaar eigenlijk. Het is erfpacht en de gemeente heeft gezegd... ...dat er op die plaats waarschijnlijk wel woningen gebouwd kunnen gaan worden. En ook de mensen die de manege hebben opengehouden... ...hebben zoiets van... ...eigenlijk hebben we er geen ruimte meer voor, geen tijd voor. We willen eigenlijk ons bezig gaan houden met uh, onze pensioen. Met pensioen, uh, pensioen uh, wat we gaan uh, verhuren. Dus uh, ja, de meneesje gaat dicht. Het is echt wel jammer. Heel veel mensen die paarden hebben... ...moeten nu ergens anders hun paarden gaan onderbrengen. En daar moet even naar gekeken worden. En er zijn allerlei brieven gestuurd naar de gemeenteraad... om te kijken of ze nog een andere oplossing kunnen gaan bedenken. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Ja, en Zandvoort is gewoon een mooie plek om paard te rijden ook, hè. Het is gewoon wel echt over het dat strand. Niet zeker, ja, het zeker alleen maar, Niet alleen maar gewoon op het strand liggen... maar ook op het strand kunnen rijden met paarden. Goed, wat om weer? Dat is het leukste wat je kan hebben gewoon. Ja. Uh, Sinterklaas is op zoek geweest bij Liam. Dat Zandvoortse jongetje dat leidt aan de ziekte SMA2... En hij vond de jonge Liam een dappere strijder. Hij sprak ook zijn lof en bewondering uit... over de vele acties die in Zandvoort hebben plaatsgevonden... om geld bijeen te krijgen voor dat dure medicijn... dat Liam inmiddels een in Polen heeft toegediend gekregen. Ja, het was echt 20 en, minuten uh, of zo, hè? is ja, klaar ook. Bijzonder was dat. En uh, hij heeft ook de ouders van Liam in de schijnwerpers ge gezet... want uh, ze wil trots op zichzelf zijn en hoe ze hebben het doorgezet. En de afloop bleek natuurlijk ook dat hij wat lekkers heeft meegenomen. Maar Sinterklaas had zich ook laten testen eerst... voordat hij al die bezoeken af ging leggen. Daar is ook een foto van in de krant en dat is toch wel heel, heel grappig. En huh? ik zit alleen te denken: van... Leidt die jongen nou nog aan die ziekte SMA2? Of is dat gewoon nu echt dat, helemaal weg? Dat vroeg dat, me dat, ook af. Ja. ja of je, je krijgt een infuus, een wondermiddel. zo'n anti-gif anti wat je ook in films ziet. En dan is het allemaal al verdwenen. Ja. Ja, dat zou wel bijzonder zijn als dat echt zo werkt. Maar lijkt me niet. Volgens mij moet je toch wel medicijnen blijven slikken, lijkt mij. Ja. Toch zelf is er nog steeds de kerstactie Hart voor Zandvoort. Dat is een kerstbomenactie. De Rotere Club heeft dat opgezet. Het is nu verlengd tot met 20 december. Dan kan je namelijk in een vorm van in een of kerstbal kan je een wens doen. En die wens die varieert van 12,5 tot en met 100 euro. Een steeds grotere bal waar je allerlei tekst in kan laten drukken. En dan kan je dus een nabestaande of een, een vriend kennis, weet ik wel, kan je zeg maar een wens toe uh, uh, wensen... en dan gaat dat geld... wat ermee opgehaald wordt... gaat naar 200 gezinnen in Zandvoort... die het wat moeilijk hebben. Ik vind okay. het een mooi gebaar ja, van de Rotary Club. Zeker. Uh, ik zie hier trouwens ook van het pluspunt... wat er allemaal nog te doen is weer. Er is een bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme. Het is 5 januari. om Het staat hier half elf tot negen uur s'avonds. Ik weet niet of dat zo is. dat het zo lang is... Maar je kan je aanmelden via e.madera.sandvoort.nl. En daarnaast heb je ook man en fit. Nou, we houden, Ik hou van fitte mannen, absoluut. Ja. Een uurtje bewegen met mannen onder elkaar. onder leiding van de gediplomeerde docent. En met de Zandvoort-pas is het 57 per maand. Dus het is echt altijd. En het, uh, zonder uh, is het 15 per maand. En het is vanaf 12 januari op uh, woensdag van 9 uur tot half 11 in de locatie Pluspunt. Oké, okay. de raadscommissievergadering was er afgelopen week. En uh, ze hebben natuurlijk uh, 26 oktober ze een uh, voorstel gedaan voor het nieuw parkeerbeleid hier in Zandvoort. Meer parkeer. Maar goed, dat, aan de ene kant uh, zijn, dacht iedereen dat het wel overuit was dat dit het zou gaan worden. Maar er zijn nog steeds wel mensen tegen. En uh, daar moet aan gekeken worden. En er moet een goede balans komen tussen de inwoner en de toerist. Want heel veel toeristen die gaan nog steeds parkeren aan de rand van Zandvoort. En uh, er moet ook aan gekeken worden uh, naar onder andere uh, naar excessen... Um, uh, bereikbaarheid van Zandvoort. Um, als we de prijzen zo omhoog gooien... is het dan nog wel interessant om in het toe te komen. Treincapaciteit. Uh, nou goed, en die straks in de met de Formule 1. Hoe gaat het dan allemaal weer? Dus uh, uiteindelijk moet er 21 december bij de raadsvergadering... moet, uh, moet er besluit worden genomen. En dan gaan ze een jaar lang gaan ze het uitproberen wat dan besloten is. En te kijken of het echt werkt. En dan kunnen ze altijd nog weer aan de knoppen draaien... om het anders in te stellen, het parkeerbeleid. Ja. Sure. weten. Ja, ja, vorige week hebben we het ook over gehad, over uh, vergunningen en zoiets. Die je makkelijk kan overschrijven van de, andere auto naar, van de ene auto naar de andere auto. Dus nou, goed. het was natuurlijk wel weer een online vergadering. Dat is altijd wel weer jammer. 26 oktober was de laatste, echt live geloof ik, de raadsvergadering. Goed, dat is het Zandvoortsbericht. Nou ja, de dus landenkeuze hebben we al gehad. Ja. Dus dat hebben we ons achter ons gelaten. Nu is het de tijd voor weer een andere moppie muziek. Ja, oh ja, lekker als we het over drama hebben. Uh, dan is dit wel echt een dramaplaats. Dat, dat vind ik wel leuk om even te laten horen. The National. Somebody is desperate. Why can I say anything? It never has known me. Someone in love Why can't I tell anybody the truth I'm somebody desperate And I don't know what to do Truth. I'm somebody desperate, I'm somebody just like you That wasn't me, I don't know who that was That was somebody desperate, someone in love Why can't I tell anybody the truth? I'm somebody desperate, I don't een soundtrack, Somebody's Desperate, The National. Leuk is dat pianospel. Dat moet ik altijd een beetje denken aan deze plaat van uh, Sebastian Tyler. Dat is, is zo'n pianootje in. Dat je dan doet terugkijken op je leven. Waar sta ik nu en waar ga ik heen? Nou goed, het is zaterdagmorgen. Het is alweer 20 minuten voor tien. Uh, en uh, gisteren weer even de televisie te kijken. Er zit ook over dingen waar ik altijd in verbaasd over ben. Onder andere was ik verbaasd over het feit. Lucky TV, ik weet niet of je dat gezien hebt. Mijn god, wat een werk voor een kleine grap. Dat ging over, eh, wat ging het ook over over lachgas in een, uh, in een uh, airbag? Jezus, had er een hoop werk van gemaakt. Ik zag er totaal niet wat er zo dat was. Maar goed, dat is vaak zo. Verder was Rutger Bregman bij Bo van R. van Dorens RTL 4. Hij kwam uitleggen dat hij bij um, een van de talkshows in Amerika had aangeschoven. En wat hij daar deed, zijn boek... Uh, de meeste mensen deugen om dat te promoten. En het was eigenlijk... Ik had deze Rutger Bregman... hij heeft het ook wel eens over uh, de basisinkomen heeft hij gehad. Iedereen met ja. basisinkomen. Uh, ik had hem al hoog zitten, maar nu vond ik hem toch wel een beetje... een bij die bij Boven en door laat zien dat hij, dat hij toch wel heel blij was... dat hij bij een Amerikaanse talkshow was. En toen zeiden ze van... je kwam ook wel leuk oplopen met een huppie erin. En ja. je was heel enthousiast. <t> het was echt genante televisie. Ja, het Raadhoek is geweldig. Ik heb hem gelezen... Ja. Ik vond echt dat maar, uh, Rutger maar eruit kwam alsof er een of andere kneusje... die aandacht nodig had voor zijn boek. Ik had zo'n gast, waar ze niet gaan zitten? Je hebt je status al bereikt ja. door het boek uit te brengen. En dan ga je niet boven en even zorgen met je kneuterig zitten doen... of ik was in een Amerikaans televisieprogramma. Wat leuk. Echt een, mis, een misstap dit, hoor. Maar vond ik vond het jammer. wel bijzonder hoe hij vertelde... dat hij dan uh, merkte dat uh, die Seth Meyers... dat hij hem gelijkde met iets wat hij had gezegd. En dat hij daarom dacht van, nou, ik kan eens proberen of hij misschien... Uh, Leuk vind ik een keer bij hem als het ook zo kwam. Zo nou, ja, kwam maar dat, het. En dan denk je van nou heel slim. Ja heel slim. Maar hij is het, een hele slimme man. En hij heeft ook hele positieve denkbeelden. En dat ja natuurlijk. De, ja. Maar ik, ik vond dat hij boven ergens door. Dat moet je niet aansluiten. Dat moet je niet doen. Jou, jouw status die je al bereikt hebt. Hoef je niet nog eens gaan toelichten. En dat je zo kneuterig was. Dat je daar in een televisieprogramma kwam. Man hou op. <laughs> dat is echt. Je komt kom er niet sterker uit op deze manier. Weet je weet oh, wel, Jippie, ik heb het gemaakt. Kijk mij nou in de Amerikaanse tox. Je hebt het gemaakt, maar dat hoef je niet toch. Tot... Nee, ik vond het Hoe het, het niet. Zeker uit... heeft hij het gemaakt. Ja, zeker. Dat doen we het niet. Is dat um, niet nodig? We hadden het nog over uh, de, vandaag de dag. En uh, het was dus wel zo. Van, ik had ook even gekeken. En nou bleek dus dat uh, Sam Cook ja, op oh ja. 11 december 1964. Hij ging een avondje stappen in Los Angeles. En daar ontmoette hij de 22-jarige Elisa Boyer. Boyer. Samen gingen ze dus naar uh, zijn motel. Daar zouden ze dan... Uh, ja, uh, hè, ze hadden zich in laten schrijven als meneer en mevrouw Sam Cook. Maar even later was Elisa Boyer de betelkamer uitgevlucht. Dan kledingstukken van Sam Cook mee. Dus hij rent erachteraan. Want oh. hij denkt, ja, shit, bekleren. Ja, ja. En uh, hij, hij dacht dus dat, uh, dat die dame zich had gestopt in het uh, kantoor. Maar daar was dus... Uh, uh, de bedrijfsleider van het Hacienda Motel. En die dacht dus dat uh, de zanger uh, het meisje wilde verkrachten. En die heeft hem gewoon neergeschoten. Okay. En toen is hij dood gegaan. En toen is hij dood gegaan. Ja, en uh, huh. de politie heeft dus gezegd dat het Maar hij is maar 29 jaar geworden. En hij was dus uh, van het liedje van uh, A Wonderful World. Oké. Icy Sky. Ja, de... natuurlijk. Sam Cooke en Wonderful World. Dat is, dat is... Ja. De man heeft toch maar één plaat gemaakt. 29 niet zo. jaar. Maar ja, hij is uh, inderdaad zijn leven lang... Uh... Ja, het grappige je je plaat, hoor. Dat je denkt, het is gezongen door een bejaarde man. Ja, terwijl nooit echt ja, is bizar. En goed, ja, zodra je mag jezelf gaan verdedigen, mag iedereen neerschieten in Amerika. Dat ja. is pas geleden ja, ja. ook weer met zo'n rechtszaak wat zo'n jonge gast die met een wapen over straat ging om de, de riots, de relschoppers te lijf te gaan en toen werd hij geen werd hij neerge, neergehaald uh, ter grond en dan ging je nog eens een keer mensen neerschieten. Dat is echt, echt bizar gewoon okay. in Amerika. Schijnt, zodra je bedreigd bent, dan mag je jezelf verdedigen en dat mag heel ver gaan. Ja, nou ja, Zeker. dat snap ik. Ja, dat snap ik. Nou, ik niet. Maar niet. Je mag jezelf verdedigen, maar om meteen iemand neer te schieten... is toch echt wel het andere uit. Ja, ik denken. Ik zag laatst ook een kerstkaart van een familie. En die kwam waarschijnlijk ergens uit Texas of zo. Die kerstkaart was met een boom op de achtergrond van een kerstgoed. Maar ze hadden allemaal een of andere half automatisch wapen. Ja. Allemaal, hè? Ja. Dus de moeder, de vader, de, de, de schoonzonen, de dochters en alles. Nou, nou, nou. Ik denk echt van, nou, wel agressief, <lacht> hoor. Terug naar het Wild West, de dames ja. en heren. Goed, terug naar de kerst. Is er nog een beetje kerstmuziek? Jawel. Silao Green, yes. Ren Rudolph Ren. Rudolf Rudolph, run. Ja, ik zou het ook doen. Voordat je, voordat je weet, moet je een tuigje aan. Dus echt, echt dierenmishandeling is. Hè? Die paarden die voor zo'n slee worden gespannen. Paarden, om zo'n hele dikke man, zo'n volgevreten man, met de witte baas, en voor te trekken. En al die cadeautjes. En die cadeautjes, die cadeautjes er nog een keer ja. bij. Dat wordt echt dus een hele vracht. Maar goed, moeten die, uh, die rendieren moeten het er mooi voorttrekken. Nou goed, dat, binnenkort komen daar ook vragen over. Natuurlijk, Sinterklaas is al een beetje in vergetenheid geraakt. Het moet gisteren uh, moeten we horen. Zeker. Ook voor die elfjes die altijd maar al het werk moeten doen. Ja, ook dat. Ja, en je ja, moet echt die hele uh, zware cadeaus, Als ze al zo klein zijn, moeten ze tillen. Ik vind het echt schandalig. Veel te dat verder, die ik geen woord over vuil meer maak. Gewoon. Zegt, is echt te gek voor woord. Goed, die vandaag ook nog jarig is. Je kent hem misschien van de serie, deze serie. Oh ja. Ja, CSI. En, je, dit, en dit is de eerste versie. Er ook. Je hebt CSI Miami en CSI New York. Zelfs nu CSI Hawaii volgens mij. Ja, Doe je hebt je wel. ook nog. Het gaat heel ver met die CSI'en. Zeg maar. Ik heb het over Carrie Durden. Hij wordt vandaag 55. We zijn debuut kwam in 19. Uh, nou, er, weet ik wel weet ik waar. In Ieder geval Different World, daar zat hij in. Maar hij is natuurlijk bekend van uh, War, Warwick Brown. Uh, hij is natuurlijk een van die uh, inspecteurs die alle dingen uitzoekt. Uh, hij heeft ook in een Imposter uh, film gezeten. En The Resurrection. Alien Resurrection. Met Winona wow. Ryder. Hij is echt wel een mooie donkere man. Uh, hij is ook uh, Martial Arts fan. Gevechtssport doet hij. Hij speelt oh, nee. gitaar, basgitaar, piano, drums, saxofoon. Daar slovertjes, hè. Maar, het maar, is maar de... waarom is hij dan geen uh, artiest geworden? Uh, hij Ho heeft ook... Hoe heette hij precies, zei uh, Hij heeft uh, Gary Dorden. Dor hij, hij zingt dan. zelf ook. Niet onverdienstelijk. ja. Hij komt wel heel vaak in het nieuws met allerlei ellende Hij heeft ook heel vaak Heeft hij, uh, noem je dat, politiezaken gehad Drugs, drank Aangehouden uh, Belastingfraude Allerlei dingen aan zijn broek Maar het interessantste is eigenlijk nog zijn broer Zijn broer is in 1973 Is hij uh, vermoord Althans, hij is van een oh. hotelbalkon Naar beneden geduwd, zeggen ze en de balkon stond ook, uh, ook nog bij een hoog geklift, het hotel. Dus hij is echt uh, doodgevallen, deze, uh, deze man. Ik heb het uh, over Daryl. Hij was toen 21. Hij was in, op, Hawaii, op ha uh, Haiti. En daar was hij onderzoek aan het doen naar zijn familielijn. Deze oudere broer. En dat heeft hem altijd geïnspireerd om uiteindelijk muziek te gaan maken. Deze Gary. En uh, ja, er is een hoop te doen over deze Derry Doudan uit CSI. Ja, en hij heeft ook nog in uh, Cold Feet gespeeld. Dat vond ik zo'n geweldige Engelse serie. Cold of, Feet? Vroeg, cold Feet. Nooit van gehoord? Ik wist niet dat hij daarin zat. Ja, nee, nou, dat, staat, dat staat erin. Cold Feet was toch een Engelse serie? Ja, daarom. Dat vind ja. ik ook bijzonder. Feester. De, dus uh, ja, oké apart, apart verhaal over deze uh, oudere broer, ja, of Beryl leuk, doet leuk. Dan. Hoe hij over op het le leven is gekomen. Nou goed, even de laatste plaatjes voor tien uur, uur. is. Uh, ik zal eens even kijken wat ik ook nog op de lijst heb staan allemaal. Oh hier, dit is misschien nog een gra grappig plaatje. Ik heb het over uh, Grita van Vliet. We hebben een gitaarplaatje, dames en heren. Net als een band, hè, dit. Head above... Greta van Vliet. Ja, sorry, ik haal ze door elkaar. Het is geen ernstig band als ik de Amerikaanse band. Ja, zeker. Nee, ik, heb, ik haal ze door elkaar, omdat het namelijk hetzelfde genre is als Wolf. Dat is een Nederlandse band die ik pas geleden heb gezien. Oh, pas geleden, dat is ook alweer twee jaar geleden. Voor de corona, zag ik zijn. Dat is ook zo'n lekkere gitaarband die ook een beetje verwijst naar een beetje Led Zeppelin, weet je. Oh. Een beetje Led Zeppelin, dat, dat, dat, doet het dan denken. Het is de zaterdagmorgen op tegen het einde van het radioprogramma. Ja, en ik zie nog helemaal niemand van Goedemorgen-Zandvoort. Oh, spannend. Is, is het vanaf vandaag weer in Hotel Hoogland? Dat zou ook dat kunnen. Dat zou ook wel kunnen. Of Zullen ze zich allemaal hebben verslapen? Of uiteindelijk is het misschien uh, dit, uh, dat is gewoon, uh, aanzetten. We gaan, Zo, okay. gewoon, we gaan gewoon nog even door. We gaan gewoon nog een uurtje door. Ja, er is een Goed. eeuwenoud mozaïek gevonden. En dat is heel grappig. Dat was uh, Del Buffalo. Die vertelde, hij gaf in 2013 een boekpresentatie in New York. En daar stond een foto van een mozaïek in. Dat er bijna 70 jaar spoorloos verdwenen was. En hij hoorde tijdens de boekpresentatie een man tegen een vrouw zeggen... Oh, dat lijkt wel een beetje die koffietafel die uh, ik in, in mijn appartement in New York heb staan en zo. Ah. En uh, nou, uiteindelijk heeft deze man dus geregeld dat die koffietafel dus uh, weggehaald werd. En het blijkt dus dat het een eeuwenoud muziek was. Vijftig jaar lang in een New York appartement uh, heeft hij daar gestaan als koffietafel. Okay. En het schijnt toch zelf dat Caligula uh, dit had om, om zijn schepen te decoreren. En het, het was dus gewoon uh, toen uh, het schip verbrandde, yeah. in, uh, heel lang geleden... dat het uh, dat, dat schip met, dat, uh, met die koffietafel uh, gezakt is. En, uh, toen weer opgedoken. Uh, het blijft goed, hè, dat soort dingen. Ja, blijkbaar. Dus het uh, is wel heel bijzonder. Ja, die mannen dus wel uh, een beetje meeleiden met die vrouw... waarbij die, uh, dat, uh, de koffietafel in beslag was genomen. Hij zegt maar, ja, ik had geen keus. Dit, dit kunstwerk doorstond meerdere eeuwen een oorlog, een brand... Dan kon uiteindelijk via een Italiaanse familie en een kunsthandelaar weer terugkomen naar het museum. Ik vind het ja. een mooi verhaal. Volgens mij hebben we een goede prijs voor gekregen. Ja, zeker. Kan gewoon niet anders. Nou, vandaag toch in te lezen dat beren, geredde trauma-beren, van de hel in de hemel terecht zijn gekomen. Het zijn beren die soms alleen maar in hok hebben geleefd eh, op een betonnen vloer. En die dan uiteindelijk nu in het een, in een dierenpark in uh, dus ook een oude hand terechtkomen. En daar eerst even moet je in quarantaine moeten natuurlijk. Allemaal die regels, je kent ze allemaal wel. En uiteindelijk komen ze dan de betonnen hok uit. En stappen op het gras. En eh, een van de medewerkers zegt wel, het is zo bijzonder om dat te zien. Maar wat er gebeurt, dan gaan ze op het gras voelen. Ze gaan eraan ruiken. Ze gaan zelfs in, in grond graven. Iets wat ze nog nooit hebben gedaan. Hij zegt, ja, het is ja. heel bijzonder om dat te ervaren. Gewoon deze... Beren zijn jarenlang gewoon mishandeld. Die hebben soms twintig jaar in een hok gezeten voor een kunstje. En die komen uit andere landen hier naartoe. En die worden dan in een, uh, in een groene omgeving geplaatst. En die ja. genieten er volop van ja, heerlijk. heerlijk. Een, een beerwaardig pensioen krijgen ze dan. Dat is mooi om te, om te zien in ieder geval. Goed, nou wij gaan afscheid nemen. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Fijn weekend en tot volgende week. En tot volgende week. En nu zie je weer een nieuwe aflevering van Toebak Leeft. Fijn weekend. Fijn Hoi. weekend. Hoi. Running.